De wereldberoemde vuurwerkshow in Sydney met oud en nieuw gaat door. De brandweer heeft groen licht gegeven. Er werd lang getwijfeld of de show door kon gaan... vanwege de slechte luchtkwaliteit door de aanhoudende bosbranden. Door het vuurwerk zou die alleen maar slechter worden. Veel Australiërs waren daarom ook fel tegen de vuurwerkshow. Ook vinden ze het ongepast dat er voor miljoenen aan vuurwerk de lucht ingaat... terwijl de brandweer amper geld heeft. Premier Morrison zegt dat het geld voor de vuurwerkshow sowieso al was uitgegeven. In de Australische hoofdstad, Canberra, is de show wel afgeblazen. Het bedrijfsleven, het kabinet en de EU trekken samen 87 miljoen euro uit... voor innovaties die goed zijn voor het klimaat en de luchtkwaliteit. De 87 miljoen is bedoeld om innovaties die nog niet op de markt zijn... sneller beschikbaar te krijgen. De hoop is dat daarmee de uitstoot van CO2 en stikstof wordt teruggedrongen. De miljoenen worden verdeeld over 43 projecten in de scheepvaart, de bouw en het wegtransport. Zo gaat er geld naar een bedrijf dat bijvoorbeeld zware kraanwagens op stroom wil laten rijden in plaats van op diesel. KPN, td 2 T-Mobile en Vodafone moeten miljoenen euro's boete betalen van toezichthouder ACM.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 En dan hebben we ook de nieuwjaarsreceptie nu in de kum, daar weet jij best... ook alles over. Daar gaan we het ook over hebben, ja. Over en dan hebben we het nog, over de... ja, Peter die blijft hier gewoon zitten de hele dag, de, ja. de trekking van het de, de de decemberoot. Ik heb het idee dat Peter even weggaat. Ja, Peter gaat uh, naar de Messiah in uh, Amsterdam. Oh, dus, interessant. Dat is ook heel leuk. Maar ja, tegenover ons zit Ippe uh, Brune en uh, we gaan het hebben over de nieuwjaarsconcert uh, op 5 januari in de Achterkerk en daar heeft... Uh,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 is het belangrijk die dan slechterbeen zijn, dat ze toch naar het concert kunnen luisteren. Dat we, vorig jaar zijn we daarmee gestart en dat, uh, daar zijn we zeer blij mee als uh, bestuur. Zeker. En zeer dankbaar. Dat wilde ik nog even memoreren voor, we gingen, voor ik het vergat te zeggen. Nee, anders doen we dat aan het eind van de uitzending nog even. Een Volk nieuwjaarsconcert keer. op 5 januari uh, live op ZFM. Yes. Ja. En ook live bij te wonen. Ook live bij te wonen, ja. Juist, ja. Kom op ja. tijd, want de kerk is vol is vol. Ja.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 dat het iets nieuws is hè, Peter? Ja, dit is de uh, opvolging van zijn eigen koor eigenlijk. Oh. Ja. En uh, het Cantatoria Legri ja. heette dat. En uh, dat heeft eigenlijk volgens mij afgelopen kerst voor het laatst opgetreden. Dat er zijn met, ook uh... mensen op leeftijd in, in de buitenlucht. Dus ja. die stemmen ja. worden de allemaal de minder. Ja, precies. En hij is al een half jaar bezig met een aantal uh, andere mensen ook. Om een nieuw uh, projectkoor uh, op te richten. Ja. Waar hij al flink mee gestudeerd heeft. En wat uh, eigenlijk met het nieuwjaarsconcert uh, ja. een doop krijgt. Ja. Ja, ik zie uh, drie werken, als ik u vind, ja. dat is een zeer oud-Hollands. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Merk toch hoe, hoe sterk. sterk. Ja. Idem dito. Een heel oud, ja. En ja. dan uh, doen we een Frans nummer. Ja. ja. ja. We zijn uh, benieuwd hoe het klinkt. Ja? Het ja. zijn een uh, man of vijf, denk ik, zes. Nee, elkaar, het is een klein koor en uh, uh, reuze benieuwd, maar ja, ja. Jan-Peter Versteger, ook uh, wel bekend sinds jaar en dag ja, ja. en uh, ik denk dat het gewoon hartstikke leuk wordt de uh, New Wave uh, muziekschool, Ieper, die uh, ja. stuurt iemand ja, daar komt uh, onze vriend uh, Bo Baris, uh, Bo Starnbrug dat is een jongen van, een, uh, nou hij is pas 14. Ja, 12 of zo, 12, 13, hij is 14 zal 12. ongeveer 12 zijn 13 nu maar goed, in ieder geval een uh, zeer jonge muzikant. Ja, ja, ja, die hebben we muzikant. vorig jaar ook gehad, ja. Peter. En, ja. uh, die heeft ja. toen, uh, toen heeft hij uh, een, uh, ook een intermezzo gedaan. Hij, maar hij gaat ook uh, uh, ons begeleiden. Dat doet hij in de, in de, na de pauze. Gaat hij het Zandvoors-Mannenkoor ook met een... Uh, oh, dat uh, zie ik voor de, tunen, voor in de, de pauze staan, Zandvoors-Mannenkoor. Ja, maar na de pauze komen we, komen we nog een keer terug naar Zandvoors-Mannenkoor.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 het is redelijk serieus, uh, Ipe. Is er, ja. nog wat, is er nog wat leuks te zingen? Ja, we hebben heus wel leuke dingen ook hoor, maar... Uh... maar ja, wat ik wat ik mis het ding? menu een beetje. Oh, je mist het menu een <laughs> beetje? Wat had jij dan in je hoofd, Ben? Nou, dat, dat vind ik een succesnummer. <laughs> het menu vind ik een succesnummer. Ja, op zo De spijskaart. Ja. Ja, de Spijskaars, ja, dat is weer zo'n anders. ja. Uh, de Spijskaars hebben we jaren gezond. Ja. Jeetje, kreetje. ons mannenkoor is inmiddels uh, bijna... Ja. In, in 2022 vieren we ons, hoeveel jaar bestaan, liepen? Ja, 40, ja. 40 jaar. bestaan. Ja. Dus uh, de Spijskaars heeft daar jaren, ja, ja, ja. van ja, ja. gemaakt. Ik denk al een kreken, jaar 30. Ja. Er zijn nog jongens binnen het koor die het nog steeds uit hun hoofd zingen. En die het, gelijk met jou, nog steeds spijtig vinden... Ja. Dat, ...dat die vrienden ja, er okay, plaats we, we nemen het mee. Want... Het uh, <lacht> was inderdaad een heel vrolijk lied. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, over vrolijk liederen gesproken... Ja, ja. Het is allemaal redelijk stemmig als ik zo naar ja, de... de uh, ja, Sino More Ladies, dat, uh, dat is wel een... heel een, vrolijk uh, ja, uh, love, is is het ja, een lied. Ja, Kent Help Vol In Love. is ook een mooi ja. lied. Memories. Dus het is ook ja. wat Engelstalig erbij. Ja. Maar ja... Uh, ben, we zijn ook wat op leeftijd natuurlijk als koorzijde. Dus ja. Ik denk dat je dat bij Musical in niet hoeft te vertellen. Uh, top 2000 20 zitten er uh, niet Nieuwe in. Zijn bij de nee. Helaas. Nee. Maar dat verwachten de mensen ook niet. Nee, nee. Nou, ik moet wel toegeven dat uh, uh, we blijven bestaan gewoon. En dat is grappig. Want uh, uh, je bent toch nu dus zeg maar op een, een mannetje 40, maar dat houden we vast. Mm. Ik bedoel,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 leeftijd uh, 64, 65 jaar. Nou, ja, nou, Dat is jeugdig van de Ik wil wel even zeggen iep het laatste nieuwe lid wat gekomen is is 2 of 53. Nou, okay. nou, nou, ja, nou ook. die trekt het gemiddelde wel naar ja, maar dat is piepjong. Dat is echt piepjong ja. en uh, zo'n man wordt ook met allegaas ontvangen ja, natuurlijk, als je in Zandvoort kijkt. Ja. He, dan, uh, je ziet nu, er wordt weer een nieuw koor opgericht, uh, oh, ja. mannenkoor, vrouwenkoor, Santoskoor. Uh, we hadden vroeger het Ambo-koor. Ambo-koor. Ja. Het, ja, het is duidelijk. dus best redelijk in, in, in koren gesteld in Zandvoors. Ja. ja, en uh, vandaar ook dat we sinds jaar dag dit uh, nieuwjaarsconcert kunnen organiseren, want uh, er zit nu één koor, niet, de wapenzangers zitten er niet bij en... Nee. Uh, de beachpopzingers zitten niet bij. En de vrouwen niet. En dat is vrouwen ook, maar die komen volgend ja, jaar volgend. dus wel ja, de ja, ja, je de wel. We ja. willen wel rouleren en we willen iedereen de kans geven. Dus ja. uh, wellicht dat het mannenkoor er volgend jaar niet bij zit. Dat zou zomaar eens een ja. keer kunnen. Om andere koren ook een kans ja, te geven. Ja, dat ja, dat, dat wel is heel mooi. mooi. En dat houden we bij om alle koren in één concert. Te proppen, hmm. dan wordt het echt proppen, dat wordt een te programma. Je wil het dus echt met Zandvoortse koren blijven doen? Ja, ja altijd. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en gebeuren. Ja. onze ja. muziekschool is daar een hele welkom ja. uh, uh, ja. uh, uh, aanwinst bij eigenlijk. Nou, je hebt en daar natuurlijk wel de Zandvoortse uh, uh, muzici rondlopen ja. in, in den dop en wat ouder ook. Gelijk als uh, Stichting Classic Concert proberen we ook dat soort jonge mensen ja. een plek te geven op het podium. En dat is je... hartstikke leuk. Jij had nog iemand die je wilde noemen? En nou, we hebben het dan over jeugdzoos, die, ja. die, die intermetser van, van Rob Kaandorp. Nou, dat is een zanger met gitaar. Nou, die, die zingt daar een, een paar mooie liederen. En hij componeert zelf ook wat uh, erbij. En hij is nog een hele jeugdige vent. 30 ja. jaar en uh, ook een zandvoerder. en die, nou, die is daar ook, uh, als je dat stukje dan ook leest van hem, uh, dat <coughs> lekker, lekker mee bezig is. Ja, ja hij, hij houdt toch van muziek. Hè? Hij deed, ja, uh, uh, ja. De Eagles had hij gedaan Juist, en de ja. Pas, dat zijn ja. wel dingen die in zijn, in ja. zijn straat ja. zitten. Ja. Hartstikke leuk man. Misschien kan je die strikken voor het uh, Zandvoorts mannenkoor? Wellicht. Ja, en dat gaan we uh, horen ja, volgende week. Roy, ja, ik ben piepjong. Jong nee, ik heb het dus dat scheelt weer. Ja, ja, ja. Roy, kan je Rooi niet uh, inzetten. Ja, Rooi is overal inzetbaar. is inzetten. van harte welkom. Nee. Nee, Rooi is van harte welkom. Dat begrijp je soms niet. Uh, je denkt nou, nou er dan loopt toch genoeg, genoeg mannen hier in Zandvoort rond. Die toch graag een beetje zingen, zeg maar. Hè? Al doe je dat op het, uh, in de douche. Maar ik bedoel, je kan dat bij wijze van spreken het naar buiten dragen. En uh, wie weet wat ik eruit komt bij je stem. Al ben je 30, al ben je 40, al ben je 50, maakt het uit. Ze, kan, alleen, we zijn, met... zijn zo al, al jaren bezig met het vissen hier in Zandvoort. Ja, en uh, dat net, dat, uh, dat, is, dat staat er open zeker. Ik weet het ja. niet. Waar. Misschien dat veel mensen er uh, wat huiverig voor zijn, maar ze nog verlegen zijn of bang zijn om te zingen. Ja, en, nou, de dat, kant, en, aan... en niet de deur mee uit willen s'avonds. Ja, nou, is dat het? Ook een boel kerels die gaan lekker op die bank zitten. En ja, naar maar de ja, goed. Kijk, dat doen de... ze die andere zes avonden maar. Maar die zeven avonden <laughs> horen ze gewoon stipt om acht uur in het pluspunt uh, uh, aanwezig juist. te zijn. Ja, even, even terug naar dat, uh, ja. nou, dat, ja. dat visnet van jullie. Ja. Dat staat open. Uh, Peter houdt aan. Wanneer kan men komen kijken en meezingen? Iedere dinsdagavond, acht uur. Dan repeteren we tot kwart over negen. Dan doen we een klein drankje tot half tien. En van half tien tot kwart over tien dat is de tweede helft. En dat en, alles in de blauwe tram? Uh, dat is in de blauwe tram. Ja. En uh, ja, het is heel divers. Mannekoor zingt niet alleen serieus liederen. Dat flauwekul. We zingen heel veel Engels talen. En uh, het, gaat, het is gewoon een hartstikke leuke uh, ploeg. Het ja, sociale dat, uh, aspect speelt wel degelijk een rol. Dat is weer een, goed, een goede reclame voor het mannenkoor, maar we moeten heel even terug naar het nieuwe huisconcept ja, ja, van Zandvoort. Maar ja, Zijn er ja. nog leuke woorden te verwachten van de voorzitter? Absoluut, de man die heeft altijd wat in, in, in, in petto om het publiek uh, uh, nou, los te krijgen al. Ik heb we, dat hij, uh... we zijn we zijn benieuwd naar de woorden van Hans Rubeling. Hij is uh, uh, bezig en uh, de eerste avond zit erop. Hij moet nog één avond voor de tweede helft. Dus Oké, okay. de... dus dan, uh, ja, dan heeft hij genoeg. <laughs> Heerlijk, ontzettend bedankt voor ja, jullie. jullie gedaan. Uh, ja, gedaan. Volgende week uh, 5 januari om half drie is het kerstconcert. Kerk open om ja. twee uur. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, en dan gaan we nu naar naar George Esra met Pretty Shining Shining People. Oh yeah. yeah. En Sam in En de auto. the car, talking En America. Heading to the wishing En we've reached our last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 Why, why, what a terrible time to be alive If you're prone to second-guessing it Hey, pretty smile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 Het is, uh, het is een gezellige drukte geworden hier in uh, Nobel 3, ongeveer een uh, halve uh, ijsbaan is uh, aangetreden. Door de voorzitter, de nieuwe voorzitter, de ijsmeesters uh, en uh, niet te vergeten, Leo Miezebeek die opa wordt. Ja, nee, niemand mocht het nog weten. Hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Het ja, is een heel groot geheim. Het is een groot geheim dat Leo ja, ja, ja, opa ja, ja, ja. wordt. Ja. Ja, ja, wel leuk. Wel leuk. Ja, super nou ja, vast gefeliciteerd Leo. Ja, ja, ja. Hey Rob. Uh, ja. De ijsbaan is over de helft ja. voor dit seizoen. Nou, ver over de helft. Ja, maar ja, goed, ja. het is nog lang geen, uh, wat is het, 5, 5 6, januari. 5 januari. Nee, We hebben lot. nog een hele week te gaan. Ja. Er moet ook nog de finale gekurreld worden. Uh, maandag aanstaande, ja, onder, onder andere onder leiding van, van Roy Sandbergen. Die dat elk jaar, voor het derde jaar doe je het, Roy? Of zesde jaar.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 Moeilijk, want iedereen denkt maar dat het makkelijk is. Maar het is echt heel erg lastig. Dus uh, ja, maandag, ik zou zeggen, kom wel allemaal. Uh, wij, uh, wij hebben het gehoord. Ja. Oh. Ik zat samen met jou in de raad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. de allereerste voorronde ja. in de raad. Ja, dat klopt. Ja. Blijft dat zo uh, uh, gezellig? Ja, ja, tot tien uur. Elke curlingavond is tot tien uur uh, feest. En uh, we beginnen nu wel wat eerder, want we hebben dit jaar uh, meer teams.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 Rooi, die kijkt vanaf zijn eigen balkon. <racht> ja, ik vuur uh, plaatsen natuurlijk, maar ja. snap je. Ja, snap ik, snap ik. Waarom doe jij niet mee, Rooi? <gair> ja, omdat ik plaatsen verhuur. Oh ja, ja, ja ja ja. <racht> ja, ja, ja, ja. <racht> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jij buist er natuurlijk commercieel weer verschrikkelijk ja, uit. Heel, heel, wel, heel goed. Ik heb al willen dagen last van die ijsbanen. ja, dat mag toch, Nee, want ik lees in Rooi zijn columns en dat vertelt hij mezelf ook dat hij dit soort dingen, roeit. ...activiteit leuk vindt op het klein, maar het hoort bij Natuurlijk, ja, als je in het centrum van Zandvoort gaat wonen, dan moet je ook wat reuring accepteren. Hè? En of exact. Ja. De keer vind het leuker dan de andere keer, maar het wordt er gewoon bij het is leven. Als je dat niet leuk vindt, dan zijn er altijd hele mooie plekjes op de hei waar je ja. kan. Dan gaan het Roy, ik wou dat iedereen zo hard had. <laughs> we, gaan, uh, we gaan terug naar, uh, naar Rob. Ja. Uh, ijsbaan, uh, al, al uh, jaren bekend en zeer geliefd bij uh, iedereen in Zandvoort, van groot tot oud. Uh, je bent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 Uh, je moet meedenken en uh, als ik dan heel even terug mag haken op Royce's mooie woorden. waren waren toch wel heel veel Zeurpieten op Facebook weer. Geen roetveegpieten, maar Zeurpieten. Zeurpieten. Op, oh, weet, weet je, en daar word ik als voorzitter een beetje zagrijnig van. Ik heb zelf geen Facebook, maar ik werd van alle kanten werd ik, uh, werd ik er uh, door uh, op geattendeerd. Ah, die zwarte doek, het is allemaal zo lelijk, bla bla bla.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 Niet om de achterkant. Ja, we hebben nu helemaal een achterkant. Vroeger hadden, vroeg hadden we een achterkant tegen de muur van uh, waar nu Dobelt is. Ja, dat ja, ja. Ja, ja, veranderen dingen. Dus daar moeten we op anticiperen. Dus. Zou er uh, heel wat veranderen als het Nieuwe Plein... Uh, het weer en, weer met, zou komen. Het wiesbeekplein ik denk het wel. Met de indeling van het Nieuwe Plein uh, dan zijn die bomen ook weg. Dan hebben we...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 zal het zal dus in de toekomst een mooie plek worden hier op het plein. Dus Geen zo, zorg. Ja. En krijgen we nu ook uh, stroom van de gemeente, zodat we volgend jaar het aggregaat... Ja. Het uh, zou mooi zijn openen. dat we nog een vaste aansluiting maar dat ja. gaat allemaal met het plein komen en de nieuwe stroomaansluitingen die komen dan ook. Het was nu nog wat moeilijk om dat aan te leggen, maar dat, dat gaat komen. Ja. En dan hebben we ook die, die, die aggregaat niet meer staan. In nou, nou, ja, het kader van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente moeten ze wel oh, Roy, je hebt me helemaal gevonden, dankjewel. <laughs> <laughs> nou, wat, ik, wat ik ook nog even wil aangeven is dat we hier met het hele bestuur zijn. Uh, Ingrid Muller zit daar melvin dreuze is er. Nou ja, Roy en, uh, en Leeuw hebben jullie al gehoord.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 Ja, ik en, zie Dennis ook staan, hè? Ja, ja, ja, ja. <laughs> en het bij Sans in. en Manico, die zochten allemaal jonge lui. maar jij hebt toch wel oh, een ja, ik, heb, uh, ik ben de enige die daarin slaagt, <laughs> <Ja>. denk ik. <laughs> en nee, ik heb er alle vertrouwen in. Uh, Kik, uh, Kick, uh, de Vos wordt opgevolgd door Erik Fransen, ook geen onbekende in Zandvoort. En, en Ingrid gaat ook en weg. En Ingrid gaat ook weg, ja. Die, die... Heb, jij, heb jij te druk, Ingrid? <laughs> Ingrid, pak de microfoon, pak ja. een moment. Mij, nee, ook voor mij is het uh, heel dubbel. Ik doe het dan nu uh, voor het tiende jaar. En uh, ook ik heb wel zoiets van, weet je, het is goed als ook iemand anders het een keer gaat doen. Uh, gewoon even een nieuwe winter in het bestuur. Uh, misschien hele andere ideeën. Uh, ik heb zoiets van, het is goed geweest. Ik uh, blijf komen, maar uh, niet meer in het bestuur. Uh, ik denk dat het... Uh, uh...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 De kassa in de open. het is toch een verantwoordelijkheid, want je gaat wel met serieus geld om. Dus dat is af en toe wel, wel lastig. Mm -hmm. Alleen ze zijn allemaal zo enthousiast dat het dat, dat gaat eigenlijk als het rijf. Ja, vanaf het eigenlijk al vanaf het eerste jaar een harde kern. Ja. En die is er eigenlijk nog steeds, ja, dan komt wat bij de valt wat af. Ja. En ja, dat, uh, ja. Ja, dat maar het leuke is bij. dat ze allemaal ja. enthousiast zijn. Ja. Ja. Ik heb nooit geweten dat het uh, koekensoepie heet. Dat heeft bij mij meer de indruk van de apres skate. après skate. Oh zo leuk. Après is ook leuk. ja hoor. Dus is ook zo leuk. Dat gaat. Apres Oh die kunnen we wel Nou, de Apres skate. Apres Nou de naam verandert ondertussen elke dag. Ja wij wij noemen ja. het eigenlijk in de, nou ja ja, ja of de maar.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 nou, dan kan ja. ik wel weer twee plaatsen op het balkon van Roy uh, gaan boeken. Ik heb het goed. Nee, eh, 150 oh. euro. Ik bied 200. Dames en heren van uh, de ijsbaan, mag ik jullie ontzettend bedanken voor inzet. En uh, de komende week veel plezier. Dankjewel. Dan. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik ga ervan genieten.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 In, uh, in, in, in alle drukte, ja. In alle drukte uh, wordt het nu wat rustiger om ons. Hello? Ja, de rust keert weder. Maar ja, tegenover ons uh, uh, zit iemand die het ook ontzettend druk gaat krijgen. Want die krijgt uh, misschien wel 4.000 gasten, als je het goed uit gaat rekenen. Ja, op de we, we rekenen op vijf, maar uh, nee hoor. En dan uh, praten we met Leon van Es, en die is uh, uh, eigenlijk heel erg betrokken bij uh, de Nieuwhuisduik.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 Uiteraard, zoals nu het weer eruit ziet, nou, zou dat best wel eens drukker kunnen worden dan. je dan hoe, andere hoe is de voorspelling voor? De voorspelling is dat het in ieder geval een beetje droog blijft. Het is wel koud, het is een graadje of vijf. Ja. Maar ja, dat is op ja, zich. Water is, is dan warm. Maar daarom, dat is op zich is dat lekker, want dat water is iets warmer, dus dat, dat komt dan heel goed uit. En, um, nou ja, en het is toch is ook wel weer leuk om weer terug te zijn op het, op het plekje waar het ooit begonnen is. Hè.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 Maar is dat nu een eenmalige stap? Want de mensen nee. zeiden dat is voor het jubileum. Nee, nee, vandaar, nee, maar... nee, nee. De bedoeling is dat we hier uh, echt gewoon weer eens uh, een poosje blijven. En lang blijven. Want dat is toch wel de plek waar het ooit begonnen is. He, waar uh, Nort, mannen en dames, uh, 61 jaar geleden met 17 uh, te water gingen. En uh, ja, dat is uitgegroeid tot uh, wat het nu is. En uh, terecht, wij zijn, uh, zeg maar voor de uur nog, zijn wij nummer 2.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 Die, die, die te lang in het water blijven koelen af. Nee, over het algemeen, het is erin en eruit. Erin en eruit ja. Ja, je <coughs> ziet het heen en het is erin en eruit. Uh, <coughs> en, en, uh, je komt ook niet diep, dus dat betekent dat... Nou. Uh, ja, die, je, hoe, diep, hoe diep ga jij, Roy? Nou, ik ga tot uh, ongeveer waar de, de mensen van de reddingsbrigade staan. dus uh, dat, is, nou, dat komt wel niet eens tot de borst. Nee, uh, ik ben nogal kort, dus dat is 1,25 meter Ga <laughs> water. En dan, je, en dan word je weggestuurd. <laughs> ja, ja, dan word ik ja. weggestuurd, ja. Nee, dat valt uh, echt, het is prima. Ja, goed, naart,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 En volgend jaar wordt het dus echt het uh, nieuwjaarsduikplein. Hè? Dan, gaat, uh, dan, gaan we te, uh, dan gaan we gewoon nog meer proberen op het plein te doen. Fantastisch. Ja, ook bij een uh, aantal mensen die weten niet beter of het pees uit. Kom, komen er ook uh, borden te staan van jongens jullie ja. moeten ja. naar... Uh, ja, de bewording het staat al zelfs. Oké. Okay. Ja, ze hebben gisteren hebben ze alle borden al neergezet. En er komen ook grote tekstborden te staan aan het begin van het dorp. Dus nee, die begeleiding is goed. Absoluut. Daar ja, is, elk hier, uh, evenement is dat tegenwoordig zo. Ja, dat ze ja, daar. Uh, ja. We zitten nu dicht bij, de, bij het station, dus ik denk dat het een hele goede is om ja. mensen te stimuleren met het openbaar vervoer ja. te komen. Absoluut. Makkelijker kan het niet. En dan kun je daarna ja. in de <kug> na de ergensoep, ook nog genieten van een verwarmend borreltje. En dan kun je veilig naar huis. En dan kun je veilig naar huis. Ja. ja, in wezen is het wel zo. Nou, ja, dan wordt het een hele, hele gezellige zandvoortsmiddag. Ja, ja en ik maak het en dat moet het verheerden. dus ook worden. Die kant gaan we steeds meer op. Uh, dat is ja. een beetje de bedoeling uh, van, uh, van het nieuwe team.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 En ze zagen het gebeuren en ze gingen ter plekke gewoon alles uitdoen en ze gingen meedoen. Heb je... <laughs> dat was ontzettend grappig. Mag je uh, dit, dit ook bekendstellen bij Centerparks? Uh... En, en, en gebeurt dat ook? Nee, hebben we dit jaar nog niet gedaan. Oké. Okay. Nee. Nee, uh, de... Het zit natuurlijk razend vol daar. Ja. De... Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Evenementen in het dorp moeten eigenlijk uh, gepubliceerd worden in Centerparks. Ja, in en wezen en zou de dat hotels? moeten. En ja. hotels? Ja. ja, en niet alleen Centerparks, maar ja. in feite zou je...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 Toevallig dan ook bijvoorbeeld de, de advertentie in de Zandvoortse krant van, uh, van deze week. Gewoon toch ja. over de hele breedte, 5 centimeter hoog. Uh, waar we ook gelijk even aandacht schenken aan uh, de reddingsbrigade als het goede doel. Dat gaan we ook blijven, blijven ook doen. Dat goede doelen zijn altijd lokale doelen. Heb je, heb je voor dit jaar al een doel?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 De mannen die zowel in de zee staan, die lopen zometeen ook met een grote bus rond om wat geld te ja, Jij neemt een euro mee het water in. Ja. En die euro die kan je over een halve meter in de zee. Ja, ja. Oh, dat is wel een, een goed idee, ik ja. zal ze dat meegeven. Dat ja, je zo rammelend ja, ja, ja. ja. in de zee gaan staan. Ja, dat lijkt me wel heel leuk. Ja, dus ja. De, de, de groep waarvoor je dat doet, mag zelf uh, collecteren. Daar, ja, daar je mag je zelf mee. collecteren. Ja. En, en de laatste vier jaar.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 ...van afstandje ik en jij van ja. heel dichtbij. Nou, ik ga uh, het gewoon ervaren. <laughs> uh, ja. Hartstikke ja, goed. ik ik wel een microfoon <laughs> op mijn borst, uh, dan uh, kan ik toch... Ja, nou, ja, ja, misschien een GoPro'tje op je. Dat is, uh, ja, ja, ja. Dat is ook een, uh, een idee. Uh, Leon, bedankt voor de uh, uitleg. Jullie en, bedankt. Uh, wij gaan zien op 1 januari om twee uur 2 Twee uur mag je duiken. En vanaf 1 uur is het best heel leuk om eens even te komen kijken. Het ja. is, is ja, een leuk programma. Is, is er ook We nog een warming-up? Ja, er is een warming-up. Die wordt verzorgd door... Een dansschool, in, okay. dit, in dit geval. En we hebben nog wat live muziek uh, op het podium staan. Tussen 1 uh, en uh, We zullen, we zullen oh, zeggen, zandwoorders kom, kom kijken of Als zwemmen. Het. En we maken er een gezellige eerste nieuwjaarsdag van. Dankjewel. Het is een leuk begin. Dankjewel. Dankjewel.